Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. Discussies over een mogelijk vertrek van Griekenland uit de eurozone zijn volgens de Duitse bondskanselier Merkel niet meer aan de orde. Dat heeft ze gezegd in een interview met de Duitse omroep ARD. En van kwijtschelden van de Griekse schulden is geen sprake, zegt ze. Wel kan er gesproken worden over een langere looptijd en over de hoogte van de rente van leningen? De Franse president Hollande pleit voor een Europese regering... in een open brief van de oud-voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors. Die wordt morgen 90 jaar. Ook Delors was voorstander van zo'n euro-regering. Hollande schrijft dat voor alle problemen waarmee we worden geconfronteerd... Europa de oplossing moet bieden. In Mali, in Timbuktu, zijn veertien mausolea herbouwd... die drie jaar geleden werden vernietigd door extremistische moslims. De heiligdommen zijn opnieuw ingewijd. Timbuktu staat als geheel op de lijst van werelderfgoed van de UNESCO. De VN-organisatie heeft het internationaal strafhof gevraagd... de vernieling van de cultuurschatten te onderzoeken. Typisch Nederlandse weidevogels worden in hun voortbestaan bedreigd door de toename van het aantal koeien, dat zegt de vogelbescherming. Op 1 april is het melkquotum afgeschaft en het afgelopen jaar is het aantal koeien in Nederland al met 100.000 toegenomen. Daardoor is er veel minder lang gras, terwijl weidevogels dat nodig hebben om te broeden en vanwege de insecten die erin leven en die ze eten. De vogelbescherming vindt dat de overheid boeren meer subsidie moet geven die weidevogels beschermen. In een woonwijk in Geleen zijn vlokken schuim met nafta terechtgekomen. Nafta is een derivaat van aardolie. Het heeft een penetrante geur en mensen worden aangeraden zich goed te wassen wanneer ze met de stof in aanraking zijn gekomen. Het schuim met nafta komt van het industriecomplex Gemelot. Daar dekt het een tank met nafta af die scheef was komen te liggen.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 TV je Tekst TV op kanaal 45, 45.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 Ze belt mijn nummer, dan ga ik wel komen. Want ik ben flexibel. Nu ben ik in de club, nu sta ik voor de spiegel. Ik kan niet voor je liegen, we willen wat verdienen. Nou, ik verhoog het tempo, bezweten de hoofd, de grote ogen. Ik ga lekker. Ik heb mijn schoenen vies, we Niets knuffel, iets echt, vlogje wekker. Ik ben met Ronnie Flex, we roken wek, stellen stacks of sturen facturen. en je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 Gangnam Style Je heb I'm star. Hey, hey, sexy lady, what up, what up, what Gangnam star. Hey, sexy lady. what up, what up, what up, what up,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 Stek ik mijn hand op, oh. ga mijn voeten zo maar Ik voel me als ik dans. jij je op, swingen je geef zo lekker dat te gaan Als ik dans, steek ik mijn hand op, oh. ga mijn voeten zo Ik voel me als ik dans. jij je op, swingen je geef zo lekker dat te gaan ik dans.